Yo, kijk, ik zie daar rondlopen, door doornosele rotzak. Die komt pissen met iedereen. Hij kijkt naar mij en komt naar mij. Ik denk aan mijn eigen, wat gaat het doen? Op mijn pesten, dat zal niet lukken. Want ik ben andersom, dit als jij, de rotzak. Die zijn tegen mij en die zijn tegen iedereen. Met jouw een ozule stom op kan me echt niet schelen wat jij zegt. Je bent al een vrouwelijke pech die genoemd werd als Teggie. Je heeft het gehad, maar jij bent de rote vloot die met mij belandt in de goot. Je bent een en ander je blijf zo doorgaan en ik steek jouw tong in de knoop. Zet ik jou zo langs de andere kant en bedankt jouw stank voor dank. Zie daar een dikke peskot, een zure kop, een mond vol met stront. Kom maar bij mij, ik steek jouw tong in de knoop. Zie daar een dikke peskot, een zure kop, een mond vol met stront. Kom maar bij mij, ik steek jouw tong in de knoop.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 Die vallen praat, nooit willen ze opgeven Omdat ze gelijk willen geven, al is dat maar voor het even Laat me de anderen met rust, is een pluspunt Je zal geen problemen krijgen Maar nu je toch op zoek bent voor een ander, zie ik jouw stom gezicht weer Kom langs en je krijgt vallen praat met mij Om altijd toe te geven voor de gelijkheid Zie daar een dikke peskop, een zure kop, een mond vol met stront Kom maar bij mij, ik steek jouw tong in de knoop Zie daar een dikke peskop, een zure kop, een mond vol met stront Kom maar bij mij, ik steek jouw tong in de knoop Zie daar een dikke peskop, een zure kop, een mond vol met stond. Kom maar bij mij, ik steek jouw tong in de knoop. Zie daar een dikke peskop, een zure kop, een mond vol met stond. Kom maar bij mij, ik steek jouw tong in de knoop. Loop dan weg, ja dikke peskop, zure kop, een mond vol met stond. Peskoppen in de grond, moedige mensen aan de top. Zeg de mensen een dikke kop Ja, aan het pissen, ik ook aan het pissen Zo gaan we door tot het einde, mogen de duivels verliezen. Mijn naam is op jou gegeven en in veel betekenissen, zo laat ik mijn bekentenissen. Niets gaat jou aan en voor een ander, want jij bent op zoek op wijze Om gelijk te hebben, klop daar niet mee te kop, want jij bent al een hopeloos geval. direct in de val en niet een aanval. Zie daar een dikke pestkop, een zure kop, een mond vol met stond. Kom maar bij mij, stek jouw tong in de knoop. Zie daar een dikke pestkop, een zure kop, een mond vol met stond. Kom maar bij mij, ik stek jouw tong in de knoop.